No. Dit is Radio 1, 9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Het lijkt erop dat de strijdende partijen in Syrië zich houden aan het staakt het vuren. De rebellen en het leger hebben afgesproken om de wapens van vandaag tot en met maandag neer te leggen. Ter gelegenheid van het offerfeest. Het bestand moet een eerste stap zijn op weg naar vrede. verschillende plaatsen in Syrië wordt wel gedemonstreerd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 De krant schrijft dat eerst de huizenbezitters worden getroffen die in het hoogste belastingtarief vallen. De maatregel zou structureel zo'n 770 miljoen euro moeten opleveren. Dat geld moet via de inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. Justitie gaat de kickboxer Badr Hari onder meer aanklagen wegens poging tot doodslag. Dat blijkt uit de dagvaarding die Badr Hari deze week in zijn cel is overhandigd. De poging tot doodslag was op de zakenman Koen Everink tijdens Dance Sensation in juli in de Amsterdam Arena. Van de negen zaken in de dagvaarding gaan er acht over geweld. Onder andere in de Amsterdamse clubs Club R en Jimmy Woo. De negende zaak is een verkeersdelict. Volgende week vrijdag moet Bader Hari in het openbaar voor de rechter verschijnen. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Mensen met een verminderde weerstand, 65-plussers of zwangere vrouwen... kunnen beter geen broodje dunner kebab eten. Dat adviseert de Consumentenbond. Die onderzocht 49 broodjes in vijf grote steden... En daaruit is gebleken dat de helft van de broodjes zoveel bacteriën bevatten... dat mensen in kwetsbare groepen er ziek van kunnen worden. In vijf broodjes vond de Consumentenbond zelfs de poepbacterie. Die kan op een broodje terechtkomen doordat medewerkers van een zaak... hun handen na een toiletbezoek niet wassen. De waarnemend gouverneur van Curaçao heeft Glenn Camelia aangesteld als informateur. De jurist en oud-politicus gaan te onderzoeken of er een kabinet kan worden geformeerd... dat recht doet aan de verkiezingsuitslag.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 Awb Verkeersinformatie. Files op de A28 van Assen naar Groningen. Bij werkzaamheden bij Haren, 4 kilometer. En door die file loopt het ook vast op de N34 vanuit Emmen naar Zuid-Laren. Voor de A28, 2 kilometer. Op de A35 Almelo, Duitsland. In beide richtingen bij Enschede, 3 kilometer file. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Duitsland.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 NOS Radio 1-journal met Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Heeft u ambities om muziek te componeren dat ook nog eens door een heus orkest wordt uitgevoerd? Blijf dan luisteren. Straks meer over het Twitter-concert. Eerst naar niet zulke heel erg frisse broodjes kebab. Het eten van een broodje dunne kebab is namelijk niet zonder risico. Consumentenbond testte het broodje kebab in vijf grote steden in Nederland. In de 49 broodjes die de bond testte, scoorden er meer dan de helft matig tot slecht. Ik heb nu contact met uh, Babs van der Staak van de Consumentenbond. Mevrouw van, van der Staak, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus als ik uh, uit Stappen ben geweest en ik eet een broodje kebab... dan het feit dat ik misselijk word daarna... dat ligt dan niet aan de drank, maar aan de kebab, begrijp ik. <tiedacht> Dat zou dan ook aan de kebab kunnen liggen. Nee, um, de broodjes kebab die we hebben onderzocht, daar zitten inderdaad veel bacteriën op. En in ieder geval meer dan de helft zitten bacteriën op die duiden op onhygiënische bereiding. Um, er zitten geen ziektemakers op, maar kwetsbare groepen. Ik neem niet aan dat jij daartoe behoort. Nee, uh, zoals <laughs> zoals uh, 65-plussers, mensen met een verminderde weerstand. Daar kan het wel degelijk gevaar voor opleveren. Wat, wat als, als dat soort mensen zo'n broodje eten, wat kan er dan gebeuren? Ja, daar kunnen ze ziek van worden, hè. dus, dus een, een voedselvergiftiging of iets dergelijks, misselijk, diarree, uh, dat soort dingen. Ja, want wat heeft u aangetroffen in die broodjes? Nou ja, dus bacteriën die er niet op horen te zitten. Uh, dus niet wat ik zei, hè? Salmonella, Campylobacter, dat zijn echt ziektemakers. Maar dit zijn bacteriën waarvan, uh, ja, dus aan, uh, die erop duiden dat het niet hygiënisch bereid is... of dat uh, de ingrediënten te lang of te warm bewaard zijn. En in vijf gevallen troffen we dus zelfs de poepbacterie aan. En Dat is een bacterie die zit in een menselijke of dierlijke darmstelsel. Uh, en dat duidt erop dat er dan na een toiletbezoek... iemand die bezig is geweest met de bereiding van die broodjes zijn handen niet heeft gewassen. En dat, ja, wil niet zeggen dat dat per se gevaarlijk is, maar natuurlijk wel heel vies. Ja, dat is toch goor? Als je daaraan denkt? ja. ja. En daarom is het natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, we hebben nu dit onderzoek gedaan. Uh, wij weten nu, en dat publiceren we in de consumentengids... van waar het wel en waar het niet veilig is. Maar dit is natuurlijk maar van 49 zaken. Dus wij pleiten ervoor dat de gegevens die de NVWA heeft... over de horeca, dus de, de hygiëne-inspecties... dat die openbaar worden. Zodat consumenten dit ook kunnen zien. En niet alleen bij deze 49 tenten, maar overal waar er geïnspecteerd is. Ja, eigenlijk wisten we het misschien ook wel allemaal. Het ziet er soms ook wel een beetje ranzig uit. Nou ja, dat het er ranzig uitziet, dat is één. Maar uh, ja, dat er dus echt bacteriën op zitten, dat hebben wij nu dus laten zien in een uh, met een test in een laboratorium. En heeft u heeft u de eigenaren van die zaken daar ook mee geconfronteerd? Want wat zeggen zij erover? Dat ze hun handen niet wassen na toiletbezoek? Nou ja, dat geven wij niet aan. Ja. Uh, wij leggen altijd de resultaten voor van, uh, van, van ons laboratorium, dus de metingen wat we aangetroffen hebben aan bacteriën, aan zout, aan vet. Uh, maar wij geven daar niet bij aan dat dat, of dat heel slecht is, ja of nee. Dat is echt de taak van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om hygiëne-inspecties uit te voeren en daar ook uh, boetes of waarschuwingen voor uit te doen. Maar u heeft de resultaten wel opgestuurd aan ondernemers? Ja, we hebben ja. het wel opgestuurd, maar we hebben, daar niet, we hebben gezegd van nou, dit is de hoogte van de bacteriën die we hebben aangetroffen. Maar we hebben niet gezegd van nou, ja, vergeleken met anderen is dat heel slecht of heel mm. goed. Mm. He, dus wij laten alleen maar hun eigen resultaten zien en wat de conclusie is die wij daaraan verbinden, die laten we niet aan hun weten. Dat is iets wat wij dan publiceren in onze consumenten. Raadt u ons uh, nu af om voortaan uh, broodjes kapab te eten of, of ja. hoe, hoe zouden we hier ons tegen moeten beschermen? Nou, zeker de zwakkere groepen die, uh, die dus kwetsbaar zijn. Zijn, die, uh, ja, die zouden er nog wel twee keer over moeten nadenken... om een broodje kebab te eten, omdat ze daar dus toch een risico mee nemen. Maar waar wij vooral voor pleiten, is dat dus de gegevens over die inspecties... dat die openbaar worden, zodat consumenten... of van tevoren op een website kunnen opzoeken... Uh, en nog beter ook ter plekke op de deur kunnen zien... van nou, is het hier in orde, ja of nee? En Zo'n systeem dat heb je al in Groot-Brittannië, in Denemarken, in New York... met stickers, mm -hmm. smiley-sterren of een stoplichte systeem. Ja, zodat consument... maar... Wat ik dan niet begrijp is dat we hebben de, zoiets als de Nederlandse autoriteit. Ja. Uh, het is die autoriteit niet gelukt kennelijk, om uh, de situatie te verbeteren bij dit soort uh, restaurantjes. Want het is al langer een probleem. Ja al langer een probleem inderdaad, al eerder bij onderzoek is ook geconstateerd dat het in veel gevallen niet op orde is. Um, wat je natuurlijk ziet is, er, he, er beginnen bijvoorbeeld weer nieuwe zaken, en, maar je ziet ook dat de NVWA niet de capaciteit heeft om overal controles uit te voeren. Maar goed, als je als consument in ieder geval weet van nou hier is een controle geweest en hier is het goed, ja. uh, daar heb je natuurlijk wel wat aan. Wat je ziet op dit moment is dat alleen de inspecteurs van de NVWA die weten van nou... Hier is het in orde en hier niet. Mm. Consumenten weten dat niet. Als het openbaar wordt, en dat gaat de NVWA binnenkort doen... dan weten consumenten van, nou, hier moet het zijn, ja of nee. Maar je ziet ook dat horecazaken daardoor hygiënisch gaan werken. Want het is natuurlijk, hè, als op jouw deur sticker staat van uh, rood, eet hier, hier niet... Hier broodje poep, ja. Ja, dan, dan ga jij wel zorgen dat je hygiënisch gaat werken. Dus het is ook een stimulerende werking voor, uh, voor de horeca... om beter hygiënisch te gaan werken. Ja, ja. Dus wij pleiten ervoor openbaarmaking, dat gaat gebeuren... Maar maar ook op een consumentvriendelijke manier. Dus dat consumenten het goed kunnen zien. Uh, en consumenten kunnen daar ook over meepraten op onze site. Durft u het aan dit weekend? Een broodje kebab, mevrouw van der Staad? Nou, ik sla maar even over. Ja, ik ook, denk ik. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. Het is twaalf minuten over negen. Godverdamme. Uh, de nieuwe regering van Curaçao, ik moet even bijkomen. Die op het ogenblik wordt geformeerd. Zal waarschijnlijk bestaan uit dezelfde partijen als de regering Schotten. Die enkele maanden geleden ten val kwam. Onder de regeringsschotten liep het begrotingstekort snel op. Desondanks gaat minister Spies van Koninkrijksrelaties ervan uit... dat de Eurozaalse partijen hun leven beteren. Als dat niet gebeurt, wordt het al ingestelde financieel toezicht... verder verscherpt, kon de Spies gisteren aan in de Tweede Kamer. Ik ga ervan uit dat de nieuwe regering die aangaat treden... die opgave gewoon helder onder ogen ziet... niet wegkijkt van de problemen en aan de slag gaat... Maar ja, die regering heeft er de afgelopen twee jaar, sinds oktober 2010, echt een potje van gemaakt. Er was geen overheidstekort. Nu is een tekort van pak een beet 200 miljoen euro. Waarom zou dat nu de komende tijd beter gaan als diezelfde mensen weer in het regeringsgebouw zitten? Omdat ze niet alleen zelf hoop ik tot betere inzichten komen, maar omdat inmiddels ook de situatie zodanig is dat de Rijksministerraad ook een aanwijzing heeft gegeven. En dat maakt ook dat ze niet meer weg kunnen kijken van problemen, zelfs als ze het zouden willen. Betekent dat dat die aanwijzing ook voor de nieuwe regering van Curaçao gaat gelden? Ja, die, die aanwijzing die geldt voor de vorige regering, voor de interim regering van dit moment, maar ook voor de nieuwe regering nieuwe regering. Als op een gegeven moment de bevolking voor, van Curaçao voor onafhankelijkheid kiest, dan is dat aan hen dan zal Nederland dat ook respecteren. Maar zolang Curaçao onderdeel is van het Koninkrijk... gelden de spelregels en zullen we elkaar daaraan moeten houden. Pas als aan alle voorwaarden in die aanwijzing is voldaan, zijn ze daar vanaf. En dat betekent dat het begrotingstekort weer terug moet naar nul? Dat geldt voor ieder land. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Begrotingsevenwicht. U verwacht daar veel van, maar die vorige regering... die lapte dat financieel toezicht toch maar een beetje aan zijn laars. Als die nieuwe regering dat nou weer doet, wat kan Nederland dan nog doen? Wat kan de Rijksministerraad dan nog doen? Ja, dan kunnen we nog uh, een tandje scherper. En dan uh, is, biedt de wet ook de mogelijkheid van de algemene maatregelen van Rijksbestuur. En, dat betekent... en dan neemt u de macht daarover? Nou, dan betekent het in ieder geval dat we ongeveer de begroting dan zelf vast gaan stellen. Daar sta je dus onder voorafgaand financieel toezicht. Dan is je hele uh, mogelijkheid om daar onder de tafel door, over de tafel heen... andere dingen te doen, echt niet meer bestaand. Dus dan, ben je gewoon de vinger, dan zijn de vingers van de regering af van de financiële knoppen. Dan staan ze buitenspel. Dan kunnen ze er niet meer aan draaien. U blijft optimistisch, ondanks de escalatie die we de afgelopen maanden al hebben gezien in de relatie tussen Nederland en Curaçao. Maar nu heeft de winnaar van de verkiezingen op het eiland, uh, Helmin Wiels, die heeft gezegd dat uh, voor de Macamba's, de Nederlanders, de bodybags uh, klaar liggen. Dat geeft toch geen vertrouwen? Dat is natuurlijk een vreselijke uitspraak voor een politicus... die absoluut geen pas geeft, die ronduit onfatsoenlijk is. Het is overigens al een hele oude uitspraak van hem... die verschillende keren uh, terugkomt. Uh, maar uh, het is een uitspraak waar ik afstand van neem... Uh, waar ik mij totaal niet bij thuis hoor... maar die wel geheel en vooral voor rekening van de heer Wiels uh, komt. Ja, de vraag was of zo'n uitspraak uh, überhaupt grond geeft... voor enig vertrouwen dat het goed komt in de relatie tussen Nederland en Curaçao. Nou, laat ik het zo zeggen dat als de heer Wiels onderdeel uit zou gaan maken van een nieuwe regering, dat bij de eerste kennismaking dit soort zaken natuurlijk wel uitgesproken uh, moet worden, want een van de elementen in een uh, vertrouwensvolle relatie hoort te zijn dat je ook een beetje van elkaar op aan kan en dat je als je iets hebt dat tegen elkaar zegt, maar dat dit soort woorden daar in ieder geval niet bij passen. En dat uh, zei demissionair minister Spies van uh, Binnenlandse Zaken in gesprek met verslaggever Wilco Boom. En zo dadelijk via Twitter muziek componeren... dat dan wordt uitgevoerd door het Metropoolorkest. Dat gebeurt allemaal vandaag hier om de hoek trouwens in Hilversum. In het muziekcentrum en Karin Alberts is erbij. Eerste verkeersinformatie, John Bakker. Met files op de A28 vanuit Assen naar Groningen... bij wegwerkzaamheden bij Haren, 4 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de N34 vanuit Emmen naar Zuid-Laren... voor de aansluiting met de A28, 2 kilometer... En op de A35 Almelo, Duitsland. In beide richtingen bij Enschede... een file van een drie kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Duitsland. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. In Rotterdam wonen zo'n 20.000 illegale... en met ongeveer 10 van hen gaat het niet goed. Dominee Dick Kuwer van de befaamde Pauluskerk... wil dat Rotterdammers hun onbekende stadsgenoten beter leren kennen... Dit weekend gaat hij de straat op, maar er moet eerst nog wat uh, gedaan worden. Wie, wat zegt u? Hij is, uh, Ja, maar mijn muur is ja. handig. Bovenkant van de button hierop liggen. Heel goed. Dan je, een stukje plastic dan erop. Een stukje plastic erop voor bescherming. Dan wordt dit samen gedrukt. Maar, uh, wat staat er op die uh, buttons? Want ik moest even heel goed kijken om te snappen wat het voorstelt. Dat is een uh, bed, douche en brood. Als je dat hebt, dan ben je klaar voor... Uh, het werkt om jouw best te, te doen. Een bed en een bad en een brood. Dat is het, toch het minste wat je moet hebben in het leven. Op het kaartje waar die buttons op worden geplakt staat. In Rotterdam leven zo'n 20.000 vluchtelingen. Sommige mensen hebben niemand, niets. Ja. Hoe zijn die eraan toe? Redden die zich een beetje? Ja, kijk, het, het overgrote deel van die groep uh, redt zichzelf. Zo goed en zo kwaad als dat gaat. Met los vast banen en wonen bij familie en uh, vrienden. Uh, tussen de 5 en de 10 procent van uh, uh, die groep meldt zich bij de Pauwenskerk. omdat ze voor kortere of langere tijd in de problemen raken. En wat wij constateren, ook weer dit jaar. dat de groep die een beroep op ons doet. voor medische zorg, voor uh, hulp bij levensonderhoud. voor uh, huisvesting, dat die groeit. En daar maak ik me hele grote zorgen over. Ja, betekent we uh, hebben geen uh, familie hier. Maar de situatie uh, is moeilijk nu. Vroeger was het heel goed, maar ja? Ja, vroeger was het een ander klimaat. Um, een van de belangrijke doelen van de campagne is om aan uh, Rotterdammers duidelijk te maken... hoe mensen die uh, met hen in de stad leven, hoe die eraan toe zijn... en onder welke omstandigheden die uh, moeten leven. U zegt, er moet meer begrip komen voor de situatie van mensen zonder vaste woon- en verblijfplaats. Vaak zelfs zonder papieren, ongedocumenteerden, noemt u ze liever dan illegaal. Dan mag u nog wel heel wat missiewerk verrichten, hè? want u heeft het laten uitzoeken door Maurice de Hond. Even een paar cijfertjes. 42% van de Rotterdammers zegt, deze mensen hebben geen meerwaarde voor de stad. 8% zegt zelfs, ze zijn niet welkom. Ja, en als je heel vaak als je aan die mensen vraagt, ontmoet u wel eens een illegaal? Uh, dan is het antwoord in, nou laat ik maar zeggen, 90% van de gevallen, nee, nog nooit ontmoet. Uh, en dat is uh, voor mij een van de belangrijkste doelen van de uh, campagne, dat we proberen met elkaar in de stad, want ik denk dat we er allemaal bij winnen, een beweging te maken van onbekend maakt onbewind, naar bekend maakt bemind. Kent u gewone Rotterdammers? Ja, een paar mensen hè. Op straat ik, uh, kennis maken en die weten ook dat u illegaal bent. Nee nee nee, dat weet je niet. Nee. Nee. Wat heeft u de stad Rotterdam te bieden? Ik ben, ik was studenten vroeger. Ik praat een verschillende taal. Hij is in voor park. communicatie. Hij is met de fiets maken. Fiets maken. Ik ben behulpzaam. Als iemand hulp nodig heeft, dan kan ik gewoon aanbieden. Ja feest organiseren of zo. Dat is mijn hobby. Dat wil ik ook blijven doen altijd dat je deze actie kan uitleggen... en eh, beter to open de deur voor de badbrood. Bad U hoort een bijdrage van Roel Paul vanuit de Pauluskerk in Rotterdam... over eh, de actie van dominee Dick Cuvé... om Rotterdammers bekend te maken met de illegale in zijn stad. Nou, misschien droomt u er wel van muziek componeren dat uh, door een orkest wordt uitgevoerd. Vandaag heeft u die kans. Iedereen die wil mag een kort muziekstuk van maximaal 140 tekens insturen naar tweetfony.nl. En uh, de mooiste worden vandaag live gespeeld door uh, 52 leden van het Metropoolorkest. Orkest. Het is een ludieke actie van het orkest dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd door het wegvallen van overheidssubsidie. Verslaggever Karin Alberts is in het muziekcentrum in Hilversum... Nou Kaan, ik ben benieuwd, zijn er al veel composities ingestuurd? Nou, de afgelopen week hebben mensen een soort oefencompositie mogen insturen. Uh, en dat is ook gebeurd. Laten we er bijvoorbeeld eens even naar eentje luisteren. Die is van Jan-Henriette. Die stuurde deze in. Nou. nou, klinkt aardig hè? Ja. En ja, nu is het nog een soort pianootje wat je hoort. Een beetje metaliek, want dit is een soort computerbewerking. Maar als nu uh, uh, deze jan henriette hetzelfde melodietje vandaag nog een keer instuurt... dat is wel de voorwaarde, het moet vandaag gebeuren... dan gaat het Metropoolorkest het spelen. En dan klinkt het toch even heel anders, denk ik, zomaar Pieter Hunveld, hornist... Ja, dat is, dat is juist. Uh, op dit moment zijn er uh, ongeveer twintig arrangeurs bezig hier in de studio, maar ook over de hele wereld om de geselecteerde tweets om te zetten in een werkelijk arrangement uh, voor het metropoolorkest. Nou, Het orkest zit hier uh, zo meteen in de studio over een kwartiertje en dan gaan we de geselecteerde tweets ook daadwerkelijk opnemen en, uh, en terugsturen en de hele dag door worden er dus tweets geselecteerd. Nou, het is een ludieke actie, hartstikke leuk. Maar het is ook wel een serieuze actie. Want jullie worden echt bedreigd. Het is niet zomaar van, nou ja, we willen gewoon wat meer geld. Want we kunnen nog wel wat gebruiken. Jullie worden echt bedreigd in je voorbestaan. Ja, als de plannen van dit kabinet doorgaan. dan uh, houdt per 1 augustus het Metropoolorkest op te bestaan. Want wij kunnen niet helemaal op de markt overleven. Dat is de wens van de minister. Maar dat is nog nooit een orkest in de wereld gelukt. En dat kan ook ons, ja, dat kunnen wij ook niet. En het, uh, het bizarre hieraan is eigenlijk dat wij. De culturele instelling zijn in Nederland die toch wel zo ongeveer het grootste publieksbereik hebben. Vraag wel, iedere Nederlander hoort ons iedere dag. Denk aan de tune van uh, Met het Oog op Morgen. Denk aan de vele samenwerkingen met artiesten die iedere dag op de radio zijn. De filmscores, de gewonnen Grammys, de Oscar die we hebben gewonnen. Ja, wij zijn springlevend en wij willen dat graag uitdragen door middel van deze actie. We hebben een enorm draagvlak. En wij denken ook dat daar een deel van ons bestaansrecht vandaan komt. Ja, het is weer een beetje rumoerig, want we zitten bij de entree van het muziekcentrum... en daar komen mensen in en daar gaat de telefoon over. Maar goed, dat draagt alleen maar bij aan de sfeer, zullen we maar zeggen. Um... Nu is het, uh, uh, jullie hebben een jaar de tijd gekregen van het ministerie, een eenmalige subsidie gekregen om op eigen benen te staan. Ongeveer, um, hoeveel geld is er nodig om het Metropoolorkest, wat bekend is van al die pop, jazz en lichte muziek, om dat Metropoolorkest te laten voortbestaan? Hoeveel hebben jullie per jaar nodig? Nou, wat de minister heeft uh, gezegd is nu per 1 augustus willen jullie een eenmalig startkapitaal geven. Uh, wat, uh, uh, ze heeft eerst in de Kamer beloofd dat ze ons wil behouden voor Nederland, dat ze zich daarvoor in wil zetten. En het budget dat ze daarvoor ter beschikking heeft gesteld, ja, dat, dat komt eigenlijk niet in de buurt. En wat wij nodig hebben om te blijven overleven is toch een structurele subsidie van 3,5 miljoen per jaar. Dat lijkt heel veel, maar daarmee opvoeren we meteen per direct een bezuiniging van 50%. Kijk, want tot nu toe hadden jullie 7 miljoen per jaar van de overheid en dat moet dan 3,5 worden. Maar goed, dat zijn de, uh, ja, de, de, de, de feiten, de reden waarom jullie dit doen vandaag. Vandaag kan er gecomponeerd worden door iedereen die dat wil. En laten we, om uh, nog eventjes in de stemming te blijven, nog even zo'n compositie beluisteren. Was die van jou, Karin? Die was niet van mij. Oh. Oké, okay. hey, we horen later wel meer van je hier op Radio 1. Dankjewel. We gaan door naar Engeland, want al meer dan 100 jaar maakt Ford auto's in het Verenigd Koninkrijk. Maar dat is niet lang meer, want na het massa-ontslag in het Belgische Genk zijn nu ook de Britten aan de buurt. Twee Ford-fabrieken gaan dicht. En één daarvan staat in Dagenham. Correspondent Arjen van der Horst stond bij de fabriekspoort toen het nieuws net bekend was gemaakt.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 big impact voor de hele community in dagelijks. Will be, yeah, it's the knock-on effect for other, you know, like all the shops there, people go to and food places, yeah, so yeah. En het zijn niet alleen de winkels die inkomsten zullen missen. Als je hier deze hele drukke straat oversteekt bij dit gigantische fortcomplex. Ja, dan zie je meteen een heel cluster aan autobedrijven, toeleveranciers die ook afhankelijk zijn van Ford. Oké, okay, het is Vince Password. I'm Deputy Regional Secretary for London and Eastern Region of Unite the Union. Al naast de fabriek een kantoor van Unite, de vakbond. Ja, sinds dit nieuws hier hoorde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 Verloren en zij dachten daardoor: Wij blijven gespaard. Gaat u niet gewoon proberen deze fabrieken te behouden? Are you not going to try to keep those factories? Well, as I say, the news was completely shocking today. And it wouldn't be now wouldn't be the right time to start making threats of any kind. We need to regroup. De bonden zijn zo overvallen door dit besluit dat ze dus totaal niet verwacht hadden dat ze pas volgende week gaan kijken wat ze gaan doen. Of ze misschien gaan vechten om deze fabrieken. Uh, te behouden. And we'll analyze the uh, situation and uh, obviously uh, consult with our members uh, and take a, uh, guidance from them of uh, what our next steps and our reaction will be. Ja, verslagen reacties daar in Dagenham. U hoorde een bijdrage van correspondent Arjen van der Horst bij de Fortfabriek in uh, die stad. Nog eventjes naar Maynoak. Rems, het is bijna half tien en Maino, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij op bent geworden vanochtend. Nou, jullie hebben het net over Fort bijvoorbeeld. Ik, uh, dat is dan ook zoiets. We hebben het al gehad over de, het, het, uh, de Telegraaf... die brengt kiezersbedrog, VVD, de hypotheekrenteaftrek. Er komen grote maatregelen aan, hè? Naar verwachting wel. Naar verwachting wordt er een miljard of 15 omgebogen. En ombuigingen die gaan van... Oh, en de komende, na de doorregeling zal duidelijk worden waar de pijn terechtkomt. Komt hij bij de consumenten terecht? Komt hij bij de studenten terecht... die bijvoorbeeld uh, een beurs verliezen en een lening moeten uh, gaan krijgen? De verliezers zullen de komende dagen meer in beeld komen. Nu zien we nog veel lachende uh, mensen op het Binnenhof... maar straks zal blijken dat toch ook de rekening voor de bezuinigingen zal worden betaald. En vaak blijkt uit de doorrekeningen van Centraal Planbureau ook... dat de maatregelen zogenaamde uitverdieneffecten hebben dat er toch de opbrengst van die bezuinigingsmaatregelen gaat tegenvallen. Hebt u dat vaak meegemaakt? Dat je, want dat, hè, nu wordt het allemaal doorgerekend. Moet ik er even bij zeggen dat u oud-hoofdeconom van het CBS bent... maar ook heel vaak bij het CPB uh, hebt meegewerkt... Um dat dit vaak tegenvalt? Het is te verwachten en dat is ook gebeurd. Als men alle plannen gemaakt? Alle plannen gemaakt en dan blijkt het toch dat die bezuinigingen... toch bijvoorbeeld het aantal bouwvakkers het uh, werkgelegenheid... Dat wou worden. ik net zeggen, want bijvoorbeeld hypotheekrente aftrek... dat je zegt, nou, er worden minder woningen gebouwd. Als dat het geval is, uh, doordat er minder woningen worden gebouwd... hebben de bouwbedrijven ook minder omzet... en zal de werkgelegenheid in de bouw, die toch al onder druk staat... zal verder omlaag gaan. Dus de rekening van de bezuinigingen komt natuurlijk op of op de arbeidsmarkt of weer de koopkracht van de belastingbetalers terecht of misschien wel bij bedrijfsleven. Zou het, ik ga ik een hele gekke vraag stellen... zou het kunnen betekenen, dat we hebben pas de btw-verhoging gehad... na 21, dat die nog een keer omhoog gaat? Dat is eh, onduidelijk, dat zal moeten blijken uit... Dat de, is de makkelijkste, hè? Dat is wel de makkelijkste. Het is vaak zo dat het sluitstuk... van zo'n eh, ombuigingsplan is dan een btw-verhoging. Dat is bij het koenders akkoord van het voorjaar al gebleken. Men had een bepaald bedrag nodig... en de grootste bijdrage kwam uiteindelijk uit een belastingverhoging... uit de verhoging van de btw. Die leverde 4 miljard op... want die drukt op alle mensen... Vrijwel evenredig. Jammer hè, dat u met pensioen bent. <laughs> nou, ik volg het ook <laughs> vanaf de zijlijn. Volg... Ah, ik volgt het nog wel. Ik volg het nog steeds met aandacht. Ja, en wij dat u weer wilde zijn. Ja? Ja, mijn kokkomaan komt net binnen. Het eerste wat hij zegt is zo'n beetje... Hé, hey, ik hoor Michiel Vergeer. Ja. Dat is echt ja, een bekende die Nederlander. Die stem blijft. Ja, zo is ik het. Ik vind dat we hem gewoon af en toe moeten we hem nog... nog hè, moeten we gewoon terugvragen. Ja, mooie radiostem. Ja. Met hartelijke groeten. Van Sven Kokkelman. Van Sven Kokkelman. En van mij, Lara <laughs> nou, Oké. Okay, we zijn weer aan het eind van het NOS Radio 1 Journal. Wijnor Remmers en Michiel Vergeer, dank allebei vanochtend. Uh, we gaan door naar de... U hoorde hem al eventjes, de collega's van de Roos Sven Kokkelman, Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Wat heb je in je Nou, twee wethouders zijn burgemeester en een gedeputeerde in opspraak. Dat kan niemand zijn ontgaan. Het lijkt wel te regenen aan schandalen in het lokale en regionale bestuur. Het is geen verrassing voor bestuurlijke onderzoeker Integriteit Anne Verbeek. Zij vindt het hoog tijd dat alle integriteitsregels opnieuw is tegen. De het licht worden gehouden, heeft een onderzoek geschreven voor het ministerie van binnenlandse Zaken. En komt daar zo over vertellen. En de aftrek van de hypotheekrente wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Dat weten we inmiddels. Als al die uitgelekte plannen ook daadwerkelijk ja. in het regeerakkoord komen. Wij kijken naar de gevolgen als het allemaal doorgaat met hoogleraar woningmarkt Johan Konijn. Dat en meer zometeen. Goedemorgen Nederland. Nu eerst het nieuws van half tien. Doorald, goedemorgen. goedemorgen. Radio 1, het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag in de moskee in Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen en 70 gewond geraakt. De Aanslag was in de stad Maimana in het noorden van het land waar het doorgaans relatief rustig is. Volgens de politie blies een man zich buiten de moskee op net toen moslims aan het gebed waren begonnen. Justitie gaat de kickbokser Badr Hari onder meer aanklagen wegens poging tot doodslag. In de dagvaarding die hij deze week kreeg in zijn cel staan 9 zaken, 8 daarvan gaan over geweld. De poging tot doodslag was op een zakenman in juli tijdens een dancefeest in de Amsterdam Arena. Het lijkt erop dat de strijdende partijen in Syrië zich houden aan het staakt het vuren. De rebellen en het leger hebben afgesproken om de wapens van vandaag tot en met maandag neer te leggen. Ter gelegenheid van het offerfeest. bestand moet een eerste stap zijn op weg naar vrede. En broodjes dunner kebab bevatten vaak veel bacteriën, stelt de Consumentenbond. Mensen met een verminderde weerstand, 65-plussers of zwangere vrouwen, kunnen beter geen broodje dunner kebab eten. bond onderzocht 49 broodjes in vijf steden. De helft daarvan bevatte te veel bacteriën. In vijf broodjes vond de bond zelfs de poepbacterie.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 file loopt het ook vast op de N34 vanuit Emmen naar Zuid-Laren. Voor de A28, 2 kilometer. En op de A35, Almelo, Duitsland. In beide richtingen bij Enschede, 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de rijbaan richting Duitsland. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Integriteit, openbaar bestuur moet opnieuw tegen het licht. Jonge huizenbezitters zijn de klos in de hypotheekplannen van Rutte en Samson. Slovenië dreigt het nieuwe Griekenland te worden. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is drie over tien, oh, half tien, moet ik zeggen. Dit is de Cairo met Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Waar de kredietcrisis ervoor zorgt dat een eeuwenoud pand behouden blijft. Volg ons op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen Nederland, Twee wethouders, één burgemeester en één gedupeerde gedeputeerde in opspraak. Uh, dat is de oogst van deze week in het lokale en regionale bestuur. Dat al deze gevallen van belangenverstrengeling... en integriteitsschendingen nu naar boven komen... is geen verrassing voor onderzoeker Anna Verbeek. Mevrouw Verbeek, goedemorgen. goedemorgen. U schreef een onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken... met als onderwerp integriteit. Verbaast u al deze affaires in één week of twee weken tijd? Uh, nee, in die zin dat... Um de uh, opspraak niet zo vreselijk uh, verbaast. De, uh, maar het zijn er wel heel veel allemaal in één keer. Ja, maar het is met name de reacties die me verbazen. In die zin dat uh, het lijkt net alsof het nu veel vaker voorkomt. Is het niet zo? Nee. Dus dit is het topje van de ijsberg? Dit, dat denk ik wel, ja. Dus we kunnen volgende week weer zo'n week verwachten? Nou, dat, dat hoort u mij niet zeggen. Ik denk alleen wel dat um, uh, de gevallen die zich nu voordoen um, eigenlijk al langer spelen. Alleen dat op dit moment uh, uh, er behoefte is aan uh, veel meer zekerheid in de samenleving. Dus op het moment dat mensen dan over de scheef gaan... wordt het ook meteen aan de kaak gesteld. Ja, belangenverstrengeling, uh, mogelijk fraude. Uh, aannemen van steekpenningen, het moet allemaal nog bewezen worden... Mm -hmm. Uh, dat heeft toch op zichzelf niks te maken met, uh, met meer verlangen naar openheid. Dat is gewoon het schenden van de wet. Uh, in zekere zin wel. Maar uh, uh, wat hier aan de hand is... is dat uh, integriteit een aspect is... wat feitelijk alleen maar aan de orde komt op het moment dat het geschonden wordt. En voor die tijd hebben we het er niet over. Maar er zijn toch integriteitsregels... Er is toch wetgeving. Ja, die is Iedere echt. bestuur. Wil, net wordt bekend dat de wethouder Jan Den El van de gemeente Land uh, uh, opstapt. Die kwam uh, gisteren weer in ja. het nieuws. Uh, omdat hij uh, belangen te veel zou hebben vermengd uh, met die van zijn wethouderschap. Zijn zakelijke belangen. heeft een architectenbureau, meen ik, uit mijn hoofd. En hij is verantwoordelijk voor uh, de, de ruimtelijke ordening. Dan weet je toch dat je geen opdracht aan je eigen bedrijf moet geven als het is gebeurd? Ja, nou, dat, is dus ook, uh, dat, dat mag dus ook gewoon niet. Nee, die regels die zijn er ook gewoon. En waarom doet iemand het dan toch? Omdat de mogelijkheid bestaat. Maar, maar het is toch in iedere gedragscode neergeschreven... dat je dat niet hoort te doen? Ja. Lezen ze die gedragscodes dan niet? Dat weet ik niet. Uh, ze horen een handtekening eronder te zetten. Maar wat je wel uh, merkt... en dat is inderdaad wat ik ook in het onderzoek heb uh, geconstateerd... dat inderdaad de bestaande regels wel bestaan. En, uh, of de, de regels bestaan waar men zich aan zou moeten houden... Maar uh, heel vaak wordt die regel niet nageleefd. Er wordt geen uh, dialoog gevoerd over de inhoud en de intentie van die regel. Ja. Maar laten we nou even, een, uh, uh, even zonder iemand te beschuldigen... want het moet allemaal nog bewezen worden, mm. maar een fictief voorbeeld. Een bepaalde wethouder, het betreft trouwens wel vaak wethouders... die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, is dat toeval eigenlijk of niet? Nou, ik denk dat het daar uh, juist heel... Um, uh, uh, makkelijk is, dat wil zeggen, uh, om uh, mensen met kennis in die branche juist ook wethouder te laten worden. Huh? Dus dat, is, dat, is, dat ligt heel vaak tegen elkaar aan. Kijk, je, je hebt een bepaalde maatschappelijke positie. Ja. En dan is het logisch dat je vanuit die betrokkenheid ook uh, de politiek ingaat. Maar goed, um, dan ben je wethouder van ruimtelijke ordening, dan moet er een nieuw zwembad worden gebouwd en je hebt zelf een architectenbureau. En de opdracht gaat naar dat architectenbureau. Gaat er dan als Al bij de wethouder zelf geen bel gaat rinkelen... ook bij zijn ambtelijke ondersteunende apparaat geen ja, bel rinkelen? Ja, dat, dat zou wel moeten. Ja, dat zou de collega's kunnen aankaarten. Ten eerste zou bij hem zelf natuurlijk een belletje moeten gerinkelen... van kan ik dit wel? En misschien is hij zelf nog wel overtuigd van zijn eigen integriteit... en kan hij zijn eigen belang, een persoonlijk belang... een zakelijk belang van het algemene belang goed onderscheiden... in zijn optiek. Ja. Maar hij zal altijd rekening moeten houden... met hoe de samenleving er tegenaan kijkt. Wat zijn de regels? Wat zijn de regels? Um, nou, zeker ten aanzien van belangenverstrengeling is het zo... dat op het moment dat je dus een, een zakelijk belang hebt... je als wethouder dan wel raadslid uh, van iedere stemming moet onthouden. En niet alleen met betrekking tot dan wel geen zwembad... maar ook eigenlijk al van tevoren met betrekking tot het uh, verdelen van de budgetten. Want daar valt het natuurlijk mee samen. Maar, maar daar begint de glijdende schaal al. Moet een wethouder afstand doen van zijn uh, betrokkenheid bij een bedrijf? Of zijn deelneming in een bedrijf? Dat ligt eraan. Hij kan er afspraken over maken met, uh, de, met, de, de, met de raad en met, uh, met het college. Een minister uh, moet dat wel? Een minister moet dat <kuggen> wel, ja. Een minister moet al zijn financiële belangen of bij een ander onderbrengen ja. of er afstand van doen. Ja, maar Wa dat waarom is... geldt dat niet voor het lokale bestuur? Dat, uh, dat weet ik niet. Dat is ooit zo besloten omdat uh, je natuurlijk wel als wethouder uh, soms in sommige gemeenten niet altijd een fulltime baan hebt. Dus ja. je kunt dan op een andere manier nog wel in je uh, onderhoud voorzien. Ja. Goed, je zou zeggen uh, dat iedereen met een beetje gezond verstand wel weet... dat hij de belangrijkste dingen in ieder geval op het gebied van integriteitsschendingen niet zou moeten doen. Ja, mag je verwachten ja. Toch gebeurt het? Ja. En u schrijft in uw onderzoek dat het tijd wordt om het... laat ik het in mijn eigen woorden uh, formuleren... om het opnieuw tegen het licht te houden... en het meer op maat te maken voor de verschillende ja. uh, bestuursfuncties. Dus een, een wethouder, die dus bestuurder is... Ja. heeft een andere rol dan een raadslid, die ja. geen bestuurder is. Ja. Maar zijn het geen uniforme regels van dingen waar je, je gewoon aan het hebt te houden? Het zijn uniforme regels... maar je zult ze dus echt moeten specificeren... naar de verschillende beroepsgroepen. Want een, uh, een, een wethouder heeft nadrukkelijk een andere rol in de raad als een raadslid. Ja. En, uh, maar ze horen allemaal integer te zijn. Ze horen allemaal integer te zijn. Ze worden beëdigd, dus ja. ze staan met twee vingers omhoog. Absoluut. En ze beloven of ze zweren dat ze onafhankelijk zullen optreden. Ja, en in heel veel gevallen, en dat, dat klinkt misschien raar... Um, hebben ze ook echt wel die intentie. Want natuurlijk heeft, of meer een deel van de, van de volksvertegenwoordigers... heeft de intentie integer te zijn. Ja. en wil dat ook. Ja. Maar heel vaak weet men echt niet hoe men moet handelen in bepaalde zaken. Nee. Kan het kan ook zijn dat we uh, op, niet die grote affaires... Nee. Hè, want dat is allemaal wel vrij duidelijk, mochten ja. ze waar blijken te zijn. Ja, maar dat we in sommige gevallen ook een beetje roomser zijn dan de paus. Hoe bedoelt hij dat? Nou ja, dat, um, kijk, als je je huis laat verbouwen en er komt een aannemer langs... en die zegt, joh, ik moet het huis laten opschilderen... maar ik wil er ook nog een garage aan vastbouwen. En die aannemer zegt, nou, dan doe ik bij de, bij de kosten voor de verf doe ik er wat af... maar dan moet je mij wel die opdracht gunnen voor die garage. Ja. Dat gaat natuurlijk bij heel veel mensen zo. Ja. En een wethouder mag dat strikt genomen niet doen. Nee. Nee. En zit daar ook niet een beetje een probleem? Nee, lijkt me niet. Mag niet? Nee. nee. Niet doen? Nee. Doe... Iedere vorm ja. van, ik bedoel, het ging hier ook over, over declaraties... waarvan je zegt van, ach jeetje, ja god, dat je er 25 per maand instuurt... er zit er misschien wel eentje tussen waar je toevallig net niet bent geweest. Nou ja. ja, ja, ja dat, dat is dieftal gewoon, toch? En valt nou. het in geschrift als dat, ja, uit, als dat precies. Uitkomt. Dat is gewoon strafbaar. Dus, en waar ligt dan de grens? Ja. Uh, een suikerzakje mee naar huis nemen, dat doet niemand. Dat Ach, natuurlijk mag dat. Maar als je hele pallets mee naar huis gaat nemen... Ja, dan gaat niet eens iemand dan natuurlijk raar opkijken. Goed. Dus uh, u zegt opnieuw tegen het licht houden. U hebt dit rapport ingeleverd bij uh, Binnenlandse Zaken inmiddels. Ja. Wat is ermee gebeurd? Uh, het is uh, besproken met alle koepelorganisaties. Ja. En uh, het zal uh, gebruikt worden voor een, uh, voor een antwoord aan de Tweede Kamer met betrekking tot de motie die vorig jaar is ingediend om de wetgeving opnieuw tegen het licht te houden. Ja, dat zal dan wel vrij snel moeten gebeuren, lijkt me zo, met al die Nou afkeres. Ja, dat lijkt me niet onhandig. Ja. ja, hebt u al een telefoontje gekregen? We gaan er heel veel haast achter zetten. Nee. Zo gaat dat niet bij binnenlandse zaken? Nee, er zit gewoon een procedure achter, neem ik aan. En ik, ik, ik hoor het wel wanneer ze klaar zijn. Goed, als het naar de Kamer toe gaat, wat is dan de belangrijkste zin... die u in ieder geval wil terugzien in het antwoord van de minister aan de Kamer... of in de brief van de minister aan de Kamer? Dat het uh, niet aan bestaande wetgeving ligt... maar dat het uh, veelal uh, een kwestie is van cultuur en elkaar aanspreken. En die cultuur moet dus beter worden bewaakt. En dus moeten de regels en de gedragscodes opnieuw tegen het licht. Ja, en een hele belangrijke nog vind ik wel... dat het gaat om eh, het bevorderen van integriteitsbewustzijn... Ja. in tegenstelling tot het terugdringen van niet integer gedrag. Ja. En dat zijn wel hele verschillende dingen. Anne Verbeek, ik dank u zeer voor uw komst. Prima. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het Europees parlement wil niet dat de Luxemburger Yves Merch... bestuurslid wordt bij de Europese Bank, ja. omdat hij man is... Want het wordt hoog tijd voor meer vrouwen in het ECB-bestuur. Kan Yves Mets uh, um, een klacht indienen wegens discriminatie? Barbara Bos, vrouw van, van het College voor de Rechten van de Mens, heeft het antwoord. Nou, op dit moment kan deze meneer nog niet zoveel... omdat wat het Europees parlement doet is een advies geven over wie er aangesteld moet worden. Dus er is nog geen besluit genomen. Dat besluit wordt genomen door de Europese Raad. En pas als ze die een besluit nemen, dan kan hij een klacht indienen. Als hij dus wordt afgewezen omdat hij man is... En dan denken wij dat hij naar het Europese Hof van Justitie kan. In Nederland zou hij uh, naar de rechter kunnen stappen... of uh, naar het College voor de Rechten van de Mens... dat speciaal toeziet op dit soort situaties. Wij kijken dan als college van... goh wordt er hier nou voorkeursbeleid gevoerd... en is dat in overeenstemming met de regels die daarvoor gelden. Het maakt niet uit of die een man of een vrouw is. Uh, zeker bij voorkeursbeleid zie je vaak dat, dat mannen zich uitgesloten worden... want men wil graag een vrouw. Um, en dan zijn het vaak de mannen die klagen... Al dus het antwoord van Barbara Bos van het College voor de Rechten van de Mens. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar Het voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Amsterdam. Harm van Attenveld. Raamsteeg is een heel smal steegje in het centrum van Amsterdam. En hier aan deze kant, daar is nummertje zes. Dat was 40 jaar lang was dat de zaak van Jopie Plicht alias Jack Duty. Die had hier zijn kappelszaak. Zijn vrouw Riek die bleef hier wonen na zijn dood. Maar toen zij overleed, toen bleek het pand totaal vervallen. En nu, architect Wilbert Vroom, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit pand, Ja, hier heeft u eigenlijk uw natte droom bewaarheid zien worden... Uh, ja, zeker. Uh, zo zou je dat kunnen zeggen. We hebben hier echt uh, dus een parel nu uh, weer geworden in de Raamsteeg. En de Raamsteeg ligt ook echt in de middeleeuwse binnenstad. Dus uh, het is na 40 jaar, 50 jaar eigenlijk weer uh, steeg En daarmee ook de omgeving helemaal op. Laten we hier eens even de trap op gaan. Ja. Klein trappetje. En dan kom je op een verhogentje. En dan kun je kiezen links of rechts. Ik kies rechts. Hou me vast aan de ijzeren oh, leuning. En valt bijna op mijn snuffelt. En dan zie ik hier al iets dat voor mij als leek middeleeuws aandoet. Mooie schouw. Ja, zeker. Het is hier, uh, we staan hier nu in het voorhuis. Dat is dus het gedeelte uit uh, de 15e eeuw van oorsprong. Dat is later in de 19e eeuw aangepast. En hier zie je dus een uh, prachtig stukje herstelwerk... van ook wat deels gesloopt is in, uh, in afgelopen jaren. Want dit pand heeft natuurlijk wel een enorme voorgeschiedenis uh, gekend. Het is... Een paar jaar lang speelbal geweest. Uh, want hier hebben we eerst een kapper gezeten, wat u vertelde. En daarna is het overgegaan in, uh, ja, in de handen van speculanten. Speelbal. Uh, en het dreigde zelfs op een gegeven moment gewoon maar opgegeven te worden. Ja, er was zelfs een sloopvergunning afgegeven, begreep ik. En de hoofdstedelijke bureau uh, monumenten en Archeologie zag er niks meer in. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed zag er geen brood meer in. Maar waarom is het dan toch van de sloophamer ja, bespaard gebleven? Nou ja, het is, dat heeft een paar oorzaken. Uh, belangrijkste is uh, de kredietcrisis natuurlijk. In 2008 uh, ging het uh, zo beroerd dat ook het vastgoed ging onderuit. Dus... Er was het was ten in de handen van een speculant... speculant. Die gingen erop nat? Die gingen natuurlijk ook op andere uit. Die kon het niet meer. Uh, de bouwkosten zijn namelijk enorm hoog. En uiteindelijk, dankzij de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. Uh, die hebben uh, Stadsherstel opgeroepen en uh, partijen wakker geschud... en gezegd van, jongens, dit moeten we redden. Want hier gaat iets verloren met sporen uit de, de 15e en de 16e eeuw. Stadsherstel NV, dat is een uh, bedrijf dat als doel heeft... om ja, dit soort panden te behouden. Er zitten honderden panden in de Amsterdamse binnenstad. Want terwijl ja. ik dat zeg, dan kom ik door de nieuwgebouwde keuken. Ja. En dan loop ik hier tegen een muur aan. Ja, ja Die ziet er ook niet uit van gisteren. Nee, dat is een muur uh, die hebben we de, laten onderzoeken op uh, bouwhistorie. Uh, dat is een muur uit 1635. Daaraan zie je heel veel is af te lezen. Er zit een uh, nepvenstertje in. Dat is dicht gemetseld ook in de loop der jaren. En je ziet ook nog de kap uh, afgetekend op die muur. Dat is heel mooi. En precies daarbovenop zit weer nieuw metselwerk uit 1803. Dus je ziet hoe zo'n heel pand langzaam en zeker is gegroeid. En waar wij ook staan, is ook... Een, een 17e eeuwse balklaag. Dus je ervaart als het ware Amsterdam, hè, het oude Amsterdam, ervaar je hier volledig. Je staat echt te kikken hier. Hè? Ja, want als dit, dit is zo mooi. En als het helemaal was weggesloopt, dan was het echt. Maar wat heeft het gekost? Het heeft bij elkaar best wel veel gekost. Uh, je moet denken aan aanschafkosten 3 ton... en verbouwingskosten toch wel van 400.000, ja, 500.000 euro. Dat kan allemaal uit. Dat kwam eruit dankzij ook een bijdrage weer van een vriendenvereniging van Stadsherstel. Want die hebben ook een vriendenclub. Ja, en daarmee... De conclusie is dan misschien dat ja, zonder vrienden kun je het niet redden... om nee. zo'n pandje als hier rendabel te maken. De kredietcrisis heeft geholpen. Ja. En voor u als architect, wat is de wijze les die u trekt... uit ja, dit fantastische voor uw project? De wijze les is dat uh, eigenlijk uh, alles valt te redden. Ondanks uh, dat mensen in instituten het opgeven. Er valt altijd te redden en tegen een redelijke prijs. Want als je hier nieuwbouw had gepleegd, was je waarschijnlijk... Iets minder kwijt geweest, maar dat zal erom schelen... omdat het, uh, dit steegje heel moeilijk te bereiken is... en het logistiek altijd een enorme opgave blijft om hier te gaan bouwen. En al dus geschieden hier, in de Raamsteeg, het wonder van Amsterdam. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks, Slovenië dreigt het nieuwe Griekenland te worden. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1963. Hartelijk welkom bij het spelletje Wie van de Drie... met ons panel Albert Mol, Kees Brussen, Martine Bijl en Sonja Baron. En Mijn naam is Sven Kokkelman, dan ben ik de echte. U hoorde Herman Emmink, het vaste panel van Wie van de Drie voorstellen... Het televisiespelletje was deze dag in 1963 voor het eerst op de buis. In 1994 werd geprobeerd de succesvolle nieuwe Nieuw Leven in te blazen... met de onervaren presentator Rob van Hulst. U weet wel, dokter Erik uit Edi uh, Medisch Centrum West. Maar dat mislukte, jammerlijk. Dat is eigenlijk de slechtste periode in mijn tv-carrière...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 Alleen ik werd dood en dood ongelukkig omdat het uh, opgestart werd en het productioneel niet goed in elkaar stak. Dus ik vond dat ik geen goede begeleiding kreeg. Het werd van kaartjes gedaan, geen autocue. We namen uh, drie spelletjes per dag op, dus negen spelletjes in totaal met verkleedpartijen. Het was een chaos. en Ik ben uh, dood en dood ongelukkig geweest. En, uh, ik, ik had geen enkele training of cursus gehad. En toen ze zagen dat het fout ging, dat ik doodongelukkig was... Toen kwamen ze met, met, met een mentor, maar ja, toen was het eigenlijk al te laat. Het is altijd weer een vraagteken. Wil de echte beurtschipper <laughs> dan nu opstaan? 1, 2... 3. Ik zat in, uh, in de Schouwburg in Tiel en daar heb ik wel ontzettend gelachen. Ik heb nog nooit zoveel rollators bij elkaar gezien, want die hele zaal zat vol met bejaarden. En uh, aan het eind van de dag zaten ze ook allemaal te slapen. En, uh, dat wist de regisseur, want die ging eerst de ochtends opnemen. En toen zei ik nog, waarom doe je dat? Toen zei hij, nou kijk straks maar. En aan het eind van de dag ja, was het ook niet meer zo fris natuurlijk als heel veel mensen in zo'n zaal zitten... En uh, ja, dat was al hilarisch. Die zaten daar de hele dag maar te kijken naar spelletjes. En uh, ja, het was, het was een, uh, een nachtmerrie eigenlijk voor mij. Ja. En meneer 2, als die, die schipper is, neem ik mijn ontslag hier. Ja. Ja. Dus het is af meneer 1, af <lacht> meneer 3. Ja. En dan heb ik gegokt op meneer 3 vanwege die kalme blik in zijn ogen. En ik heb toen voorgesteld van uh, escort. Je weet, ik zit al heel lang op de wallen. Ik ken natuurlijk heel veel dames en uh, er zou dan één echte escort tussen zitten. <laughs> maar wat ze nooit geweten hebben, dat is nu een bekentenis, ze waren alle drie escort. Alleen die twee die speelden dat ze er niet waren. Dus, dat heeft het grote publiek nooit geweten volgens mij. Rob van Hulst even, presentator van het spelletje Wie van de Drie. Ron Brandsteder bracht het later nog terug bij Max op televisie. Dat was succesvoller. En Rob van Huls sprak over de eerste uitzending van Wie? Van de Drie met Herman Emmink deze dag in 1963. Kent u deze nog? Brian Ferry, 1976. Roxy Music bestond toen ook nog. Let's stick together, hier is die. Ferry, let's stick together. 7 minuten voor 10 uur luistert naar de KRO op Radio 1. Het was de eerste voormalige Joegoslavische rubriek in de Europese Unie. Het eerste Oost-Europese land in de eurozone. Maar aan het succesverhaal van Slovenië komt een einde. Want volgens experts zou het land wel eens het nieuwe Griekenland kunnen worden. Mitra Nazar, Goedemorgen. Goedemorgen. Je zit in het voormalig Joegoslavië, Slovenië was ooit het beste jongetje van de klas. Maar het is nu het zorgenkindje van Europa geworden. Waar is het zo snel misgegaan? Ja, waar is het misgegaan? Veel mensen stellen die vraag uh, tegelijk met de vraag... is het misschien te lang goed gegaan met Slovenië? Slovenië was altijd een succesverhaal van de Balkan. Hè? In 2004 werd het lid van de Europese Unie als eerste uh, uit deze, in deze regio. En in 2007 volgde de euro. En ja, het leek uh, niet op te kunnen in Slovenië. Het, uh, het waren glorietijden... Uh, ja, totdat uh, die globale economische crisis uh, uh, om de hoek kwam kijken... en nu ook Slovenië in uh, te pakken heeft. Want dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt. Slovenië is, uh, is gewoon het volgende land in... Uh in het rijtje van uh, noodlijdende euro -landen als Griekenland, Spanje, Ierland en, uh, en Cyprus. Ja. En uh, Dat komt vooral doordat het grootste deel van de economie in Slovenië uh, leunt op export naar, naar andere EU-landen. En ja, Het is een klein landje en heel open naar de rest van Europa, dus daarom extreem gevoelig voor die, uh, voor die crisis. En economen zeggen dat Slovenië dus eigenlijk te lang op grote voeten heeft geleefd en daar nu de vruchten van plukt. Uh, er is niks opzij gezet, er is niet naar de toekomst gekeken en nu is het, uh, het geld op. Ja, maar bij Griekenland denk je ook aan het niet betalen van belastingen, aan nepotisme... en al die andere dingen, corruptie. Ja. Geldt dat ook voor Slovenië? Ja, nou, ja, Slovenië heeft ook te maken... met, uh, met allerlei corruptieschandalen. En uh, de, de, de, de huidige premier, om maar een voorbeeld te noemen... is uh, op dit moment verdacht van de betrokkenheid bij wapensmokkel. Nou, uh, onlangs is er nog een, een uh, leider van een oppositiepartij uh, opgepakt... Uh, vanwege uh, verdenking van corruptie... Dus in dat opzicht kun je wel zeggen dat het uh, politiek uh, ook niet allemaal even lekker gaat. En dat heeft ook wel zijn invloed op uh, het vertrouwen van de, van de Slovenen zelf... In, in hun eigen economie en in, in hun politieke uh, ja, uh, bereidwilligheid om, om, om iets aan deze crisis te doen. Maar er is nog steeds enorm veel hoop uh, binnen de regering uh, in Slovenië om het zelf uh, op te lossen, dit probleem. Maar... Uh, ja, het, het, het ziet er heel slecht uit voor Slovenië. De ja. vraag is eerder wanneer gaan ze, gaan ze aankloppen bij de EU voor noodhulp uh, dan, uh, dan of ze het gaan doen. En hoeveel geld hebben ze dan nodig? Ja, uh, ze het, ja Slovenië is een klein landje. Hè. Het is... 2, 2 miljoen uh, in inwoners, dus het is qua oppervlakte ongeveer de helft van Nederland. Uh, dus vergeleken met Griekenland hebben ze, hebben ze echt niet heel veel geld nodig om, uh, om weer opgelapt te worden. Um, maar ja, goed, uh, het is het zoveelste land uh, wat, wat, uh, wat in crisis uh, zit. Dus voor, voor de EU is dit echt, echt een slecht een slechte teken. Ja, en, zal, en zal Slovenië dan dezelfde aandacht krijgen als Griekenland, Italië, Portugal, Spanje, de zuidelijke landen van Europa? Ja, dat is de vraag. Kijk, het is maar een klein landje. Dus uh, uh, ja, tot op heden uh, is er zo weinig bekend geweest over Slovenië. Ik bedoel, het is altijd een beetje in het. Weet uh, je in, in, in stilte lid geweest van, van de Europese Unie. Hè? Dus uh, daar dus hangt uh, natuurlijk weinig van af. Dus dat is de vraag of het zoveel aandacht krijgt. Maar op het moment hè, dat, dat, uh, dat het nog slechter gaat, het gaat op bergafwaarts. En. Uh, ja, de Slovenen komen in opstand. Ja, dan, dan heb je toch, uh, toch wel weer een probleem. Ja, en inmiddels groeit het anti-Europese sentiment ook daar op de Balkan, begrijp ik. Ja, enorm, enorm. Kijk, Slovenen waren extreem pro-Europa toen ze lid werden van de Europese Unie. Want het was voor hen een Balkanland natuurlijk heel bijzonder. En ja, het ging goed met Slovenië. Uh, Slovenië was ook altijd het... het... Zwitserland van de Balkan, zo werden ze altijd al genoemd... Ja. Uh, door voormalige uh, Joegoslavische landen ook al. En ja, Zij waren heel erg naar Europa gericht. En nu zie je dat ja, enorm kelderen. Ze zijn sceptisch, ze hebben spijt van de euro. Ja. Uh, en uh, er zijn nu ook uh, al uh, protestacties aangekondigd voor de komende tijd. Mitterrand en in het voormalig Joegoslavië. Ik dank u wel. Wij gaan zo verder, dames en heren, met Goedemorgen Nederland... naar het nieuws van 10 uur met Dorat Megens. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland.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 Dit is Radio 1.